De werkgevers wilden niet verder onderhandelen. Volgens VNO-NCW-voorzitter Wientjes zijn de bonden nooit bereid geweest... om serieus te onderhandelen over een hogere AOW-leeftijd. Een verbijsterde FNV-voorzitter Jongerius noemde de werkgevers onfatsoenlijk... omdat ze niet eens naar de laatste onderhandelingsronde waren gekomen. Het kabinet is teleurgesteld dat het overleg is mislukt. Minister Donner heeft gezegd dat het kabinet nu snel de knoop zal doorhakken over de AOW-leeftijd. De Nederlandse missie in Afghanistan heeft volgens ingewijden vandaag tot grote spanningen geleid binnen de coalitie. De PvdA en de ChristenUnie wilden vanavond moties indienen tegen minister Verhagen... die zich vorige week hardop afvroeg of Nederland wel weg moest gaan uit Oeruzgan. Dat leidde vanmiddag tot topoverleg in de coalitie. De kou lijkt inmiddels uit de lucht. Premier Balkenende heeft in de Kamer gezegd dat ministers hun mond moeten houden over een nieuwe missie in Afghanistan. Justitie in Argentinië heeft Spanje formeel om de uitlevering gevraagd... van Transavia-piloot Julio P. Hij er wordt ervan verdacht dat hij tijdens de militaire dictatuur in Argentinië... zogeheten doodsvluchten heeft uitgevoerd. P, die een Argentijns en een Nederlands paspoort heeft... werd vorige week gearresteerd op het vliegveld van Valencia. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben op het Europees kampioenschap... in Polen de halve finales bereikt. Nederland won in de voorlaatste poolwedstrijd met 3-0 van België... en bleef zo zonder setverlies. De uitslag van de wedstrijd van morgen tegen Rusland bepaalt tegen wie Nederland in de halve finale speelt. In de Eredivisie is het inhaalduel NEC-Utrecht vanavond in een 1-1 gelijkspel geëindigd. In de Champions League verloor AC Milan thuis met 1-0 van de Zwitserse kampioen FC Zurich. Het duel Bayern München-Juventus werd 0-0. De vrouwen van AZ speelden vanavond hun eerste wedstrijd in de Champions League. Het Deense Brunbu won in Alkmaar met 2-1. Het weer, het is bewolkt en af en toe regent het. Vannacht koelt het af tot 11 graden. Morgen trekt de regen langzaam naar het zuiden weg. Daarna schijnt af en toe de zon en blijft het op veel plaatsen droog. Het wordt 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. f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 6.9 ZFN, Zfn. Maar die hem gekoppeld had stond onder zijn naam in de draad. Alleen het oud worden gehaald. Oh, oh, oh rustig aan de oh, oh, oh, lijkt toch het regend als altijd, maar het regent en het regent zonder stalen. Op een bankje in het park kwam het besluit: Noem het. Drijf het dus TV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 Kijk voor alle mogelijkheden op www.csmzandvoort.nl, www.zfmzandvoort.nl. Leef het ritme van Zandvoort ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl. With his heart so pure and his love so funny Stick with me Okay.